Amberbrandsen met het NOS-journaal. Nederlanders gaan dit jaar even vaak op vakantie als vorig jaar. De afgelopen twee jaar daalde het aantal boekingen, maar die daling is gestopt. Dat blijkt uit onderzoek van MBTC Nipo onder 20.000 mensen. De afgelopen jaren gaven consumenten minder uit onder invloed van de crisis. Nu geven ze weer meer geld uit, maar dat gaat in eerste instantie naar huizen, auto's en keukens. Voor groei in het aantal vakanties is het nog te vroeg, denken de onderzoekers. In Washington is een dode gevallen toen een ondergronds metrostation zich vulde met rook. Meer dan tachtig mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Het is nog onduidelijk waar de rook vandaan kwam. Bij een zeer grote brand in een bedrijfsgebouw in Wateringen is asbest vrijgekomen. Het is nog niet bekend hoeveel en op welke plekken. De brand brak uit in een verf en behangloods. Er kwam veel rook vrij. 36 buurtbewoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet terug naar huis. Andere omwonenden moeten binnenblijven en de ramen en deuren dicht houden. Het leger van Cameroen heeft 143 strijders van terreurbeweging Boko Haram gedood. Dat meldt de Cameroense regering. Bij de gevechten kwam één militair om het leven. Volgens de regering werden niet eerder zoveel Boko Haram-strijders gedood bij een gevecht in Cameroen. Begin deze maand viel de islamitische terreurbeweging de stad Baga binnen en kwamen 2000 mensen om het leven. Duikers hebben de voice recorder van het neergestorte Air Asia toestel boven water gehaald. De zwarte doos werd gevonden in de Java zee bij Indonesië, in de buurt van de plek waar gisteren de andere zwarte doos al werd gevonden. De voice recorder bevat geluidsopnames uit de cockpit en geeft mogelijk meer duidelijkheid over de oorzaak van de crash. Het weer de dag begint regenachtig, maar later trekt de neerslag via het oosten weg en neemt de wind af. Het wordt zo'n 8 graden. Morgen buien, soms winters bij 6 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Vanwege het slechte weer is de drukke ochtendspits... en veel van de dagelijkse files zijn een stuk langer dan normaal. De langste files in de Randstad op de A1 naar Amsterdam... voor Eembrugge 5, de A4 Amsterdam-Den Haag... bij Hoogmaade 4 kilometer. En tussen Roelevaar en Zwenezoeterwoude 7 kilometer. De A6 in de stad Muiden voor Muidenberg 9. Op de A7 Hoorn-Zaandam voor Zaandam 11. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk 4. En tussen Beverwijk en Battenverdorp 10 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewen. Wijk 6, ...en tussen de Meren en de Lunetten 6 kilometer. De verbindingsweg is dicht naar de A27 richting Hilversum. Er staat een auto in brand. De A12 naar Den Haag tussen Blijswijk en Nootdorp 6. Bij Rotterdam naar Gouden op de A20... ...verknap ik de Brechtseplein 5 en bij Moordrecht 5 kilometer. Richting Hoek van Holland 3 kilometer bij Rotterdam Centrum... ...na een ongeluk met een vrachtauto. A27 Breda-Gorkum voor de brug Gorkum 5... A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 5 kilometer. Op de A27 Almere-Utrecht bij Huizen 7. Het is Eemnes en Beeldhoven 6. A44, de Naga-Amsterdam voor Kaagdorp 5 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers.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 Crawford en de Crusaders met Street Alive. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag. Op deze winderige. Even kijken, 11 januari 2015. Tot aan 5 uur is dit Zandvoort op Zondag, dus met uh, lokale informatie. We hebben sport. We volgen het EK Allround voor jou. En uh, we hebben ook nog lekkere muziek. En vandaag hebben we weer een thema uitgekozen: het thema is dit keer wind. Als je dan wat windplaten gaat zoeken... dan kom je automatisch uit bij deze van Christopher Cross... met Ride Like The Wind. Box met Below de house down. En voor Christopher Cross met Ride Like the Wind. Het sportnieuws van vandaag wordt vooral um, beheerst door schaatsen. Koen van heeft vandaag bij het EK Allround zijn voorsprong in het klassement op Sven Kramer. Vergroot door de tweede plek op de 1500 meter. Dus de Dennis Joeskov won de derde afstand en klom naar de derde plek. De klopt op de 1500 meter in Tjalbjambinsk. Kramer in een rechtstreeks duel. 1:46.28 28 om 1:47.41. 41 De Vries moet op de afsluitende 10 kilometer later om vandaag 11 seconden en 600ste goed maken Om zijn 7e Europese titel te pakken. Het virtuele podium is niet langer volledig oranje. Wouter Oldeheuvel stelde teleur met een negende plek en een matige 1 49, 30 verzakte in het klassement van plek 3 naar plek 6. Juskov deed goede zaken met een winnende tijd van 1.46.22. De wereldkampioen op de 1500 meter van 2013... steeg naar de derde plek in het klassement... met een achterstand van 12.54 seconden op verwij op de slotafstand. Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen werd vierde op de 1500 meter in 1.47.32... Er staat nu ook vierde in het klassement. De Noor moet ruim zes seconden goedmaken op Juskov voor de derde plek. De Belg Bart Swinks derde op 1.47.08, ging Olde Heuvel ook nog voorbij. De Nederlander van Lotto Jumbo moet maar liefst 17.52 goedmaken op Juskov... om nog het podium te halen. Iedereen woens, dan hebben we het over het vrouwenschaatsen. Hij heeft vandaag op de tweede dag van het EK Allround in Jabinsk. Haar voorsprong in het klassement vergroot met een zege op de 1500 meter. De Nederlandse was ruim twee seconden sneller dan haar concurrente Martina Sablikovaan. Wust verdedigde later vandaag op de 5 km 11.73 op de Tsjechische Sablikovaan. De titelverdedigster was vandaag overtuigend de beste op de 1500 meter. Met 1.56.05 reed zijn baanrecord en was ruim twee seconden sneller dan de nummer twee Ida Njatoen uit Noorwegen. Shablikova die noteerde met 1.58.24 de derde tijd. Duurste op jacht naar haar vierde Europese titel had gisteren ook al de 500 meter gewonnen. En op de 3 kilometer moest ze de zegen aan Shablikova laten. Linda de Vries hield haar derde plek in het klassement met de vierde plek op de 1500 meter. En de 26-jarige Drentse verdedigde op de 5 kilometer een voorsprong van 1 seconde 68 op de nummer 4 Niatun. Jorien Voorhuis klom door een zesde plek op de schaatsmijl naar de zesde, van de zesde naar de vijfde plek in het klassement. De 30-jarige proefgenoten van Woest moest op de slotafstand bijna negen seconden goed maken. Op de vries om voor het eerst naar carrière op het podium te komen bij een EK. De Russische steer Olga Graaf staat na een tijd van 1.58.60 zesde in het klassement... We hebben maar 0,018 punt voor op Voorhuis. Nou, de rest van de sport gaan we later even behandelen. En de ontknoping van de 5 en 10 kilometer hoor je later vandaag... in dit prachtige programma Zandkort op zondag. Zometeen om half 3, het weerbericht. Hebben we nog Sunday Sun. In ieder geval nu wel op de radio Sunday Sun is dit met I Call You Honey. Michael Walden en Patty Austin, gimme gimme gimme, en daarvoor Sunday Sun met I Call You Honey. Drie minuten voor half drie in Zandvoort. Inmiddels 6,8 graden hier in Zandvoort, en, en uh, de wind is wat afgezwakt naar uh, Winkelweg 5. En je hoort nu op CFM Tito Kamelang. To Van en voorbij komen hier bij CFM. de Vartitio. come along. Cf Westkust, weerbericht. Het weerbericht vandaag draait het vanwege de passage van een buienstoring om enkele buien. En bij die buien is hagel en onweer mogelijk. En ook komt het weer tot zware windstoten. Vanmiddag neemt de uit af. De westenwind wind hard tot stormachtig aan zee. Dat is acht, 6 tot 8. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 7 à 8 graden. Vanavond en komende nacht is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De westenwind krimpt naar het zuidwest. Het is hard tot stormachtig aan zee en de temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen krijgen we te maken met alweer een volgende stormdepressie, genaamd Gunta. Het bijbehorende koufront trekt in de middag over onze streken naar het oosten. De zuidwestenwind is stormachtig tot storm aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. In de avond en nacht naar dinsdag en ook dinsdag overdag... is het bewolkt en regenachtig. Pas later op dinsdag wordt het weer droog met enkele opklaringen. De zuidwestenwind waait hard aan zee... en de temperatuur daalt in de nacht naar 8 graden... en stijgt overdag naar een graad of 10. Meer informatie over het weer, www.meteo-pagina.nl. Ook al is hij in winterslaap, hij houdt het toch bij Lex van den Hoorn. Prachtig plaat om deze stormachtige weken kracht bij te zetten. Hier de doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and hacked her out alone. Riders on the storm, there's a killer. Storm. Riders on the storm into this house. Judge your eyes before the doors, riders on the storm. De vijf kilometer bij de vrouw is uh, over en uit in Reviews. heeft in Chelyabinsk. Haar vierde Europese Euro-titel veroverd. En op de afsluitende vijf kilometer verloor ze in een rechtstreeks duel. Vijf seconden op haar rivale Martina Sabrikova. Maar dat was ruim voldoende voor de derde Europese titelbrei. En de bronzen medaille ging naar Linda de Vries. Zij won in een onderling duel ruim van haar grootste rivaal voor het brons, Ida Njatoen. En ze reed 7-9-52. Jorien Voorhuis werd vijfde op de vijf kilometer. En eindigde ook als vijfde in het eindklassement. Ben je ook weer even op de hoogte, hè? En dan uh, moeten wij nu wat krijgen. Met wat hoop gepiep. En dat gaat ja, voor Zelde en de regio. Het ja, is dus, uh, nieuwjaar, even winnen weer, weer aan de apparatuur. Even wat uh, lokale nieuws. Een grote ravage ontstond uh, gisterochtend vroeg bij het uh, Tink Benzinestation aan de Boulevard Banaar. Een automobilist raakte daar de macht over het stuur kwijt... en knalde in volle vaart tegen een van de pompen. Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier in de ochtend. Na de crash zou de bestuurder van door zijn gegaan... maar is korte tijd later alsnog door de politie aangehouden. De man is er controle overgebracht naar het ziekenhuis. Tanken bij het tank, tankstation aan de boulevard Bernard zit er voorlopig niet in. Dat kan pas weer als de tankinstallatie gerepareerd is. Vrijdag is net na één uur door de Zandvoortse reddingsbrigade... Een ...een zeehondje van het strand gehaald dat gevonden was. Het beestje is waarschijnlijk door de storm zijn moeder kwijtgeraakt. En dat gebeurde tijdens een storm regelmatig. Dit winterseizoen waarschijnlijk door de tot nu toe zachte winter... ...al een groot aantal zeehonden geboren. En dus is de kans groot dat een zeehondenjong aanspoelt ook groot. Het jong heeft goede opvang gekregen. Burgemeester Nick Meijer maakte namens het gemeentebestuur via een verklaring bekend dat raadslid Carol Simons plotseling overleden is. Geheel onverwacht is donderdagmiddag ten gevolge van een ernstige hersenbloeding Carol Simons dus overleden. Simons was fractievoorzitter van de oudere partij OPZ en het, hij gaf eind december aan dat hij begin 2015 op medisch advies twee maanden rust moest nemen. Simons, de nester van de raad, is 75 jaar geworden, het raadslid. Het maatschap van Karel Simons begon in 2002. In de eerste raadsperiode was hij al uh, raadslid... Uh, voorzitter van de raadscommissie College Zaken. In 2008 werd hij uh, fractievoorzitter van uh, OPZ. En dat is hij sindsdien gebleven. Hij was nauw betrokken bij uh, en zeer actief in de Zandvoortse gemeenschap. Hij was onder meer voorzitter van het genootschap Oud-Zandvoort... en actief in diverse huurders- en bewonerscomitees. De verliezing Karel Simons een gedreven politicus... vasthoudend in de zaken die hij wilde behalen houden en veranderen. Correct, attent en aimabel. Iemand die geïnteresseerd was in zijn medemens, sociaal bewogen... en van daaruit politiek te bedrijven, al dus de verklaring. Goed, tot zover het lokale nieuws. Wij gaan weer verder met muziek. En niet zo'n klein beetje muziek, nee, een lekkere muziek... zoals je dat van ZFM gewend bent. Vooral bij Zondag op Zondag, hè? Ja. We schrijven begin jaren 90 voor deze grote hit van Incognito... met Jocelyn Brown, Always There. Van vandaag is wind. Zondag tot zondag, stormachtige week voor de boeg. Windjammer, tossing and turning, en daarvoor incognito met always there. Vijf minuten voor drie. Het is um, zondag 11 uh, januari 2015. Blijft herhalen 2015. Voor je weet maar je valt verhaal. Goed, nog één plaat voor het nieuws en weer van drie uur. Dat wordt een, een hit van uh, precies een jaar geleden.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 back the time